Uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. Minister van der Steur vindt dat problemen bij de bewakings- en beveiligingsdienst van de politie snel moeten worden opgelost. Hij heeft de chef van de landelijke politieeenheid gevraagd om de klachten te onderzoeken en met adviezen te komen. Van der Steur reageert op klachten van beveiligers die klagen over de werkdruk en een angstcultuur. De dienst is onder meer verantwoordelijk voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis en PVV-leider Wilders. Buitenlandse staatshoofden hoeven niet meer apart beschermd te worden tegen belediging. Minister van der Steur wil een artikel waarin dat staat uit de wet halen, zei hij na de ministerraad. Het wetboek van strafrecht is volgens hem geen museum voor in onbruik geraakte artikelen. Of ook het verbod op majesteitsschennis wordt geschrapt zoals D66 wil, moet van der Steur nog in het kabinet bespreken. D66 diende vanochtend een initiatief wetsvoorstel in. Op het beledigen van de koning staat nu maximaal vijf jaar cel. Als er niet snel strengere regels komen voor het vliegen met drones... kan dat op korte termijn leiden tot fatale ongelukken. Daarvoor waarschuwen een aantal luchtvaartorganisaties en de ANWB... in een brief aan staatssecretaris Dijksma van infra Infrastructuur en Milieu. De organisaties wijzen op de recente incidenten met drones op Schiphol... en vliegvelden bij Londen en Parijs. Ze willen onder meer dat alle drones bij aankoop geregistreerd worden. Als een drone een ongeluk veroorzaakt... dan kan de eigenaar makkelijk worden achterhaald. In Duitsland moeten ruim 600.000 dieselauto's terug naar de garage... omdat er iets mis is met de uitstoot van schadelijke stoffen. Dat meldt het Duitse handelsblad op basis van regeringsbronnen. Het schandaal met de Schumelsoftware draaide om auto's van het Volkswagenconcern. Nu gaat het ook om auto's van Mercedes en Opel. Ook bij die merken zijn onregelmatigheden gevonden... maar het is onduidelijk of die het gevolg zijn van Schumelsoftware. Het weer overwegend een bewolkte en af en toe zon. In het zuiden wat lichte regen. Het is 11 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, vooral in het noorden en oosten buien... en het wordt dan een graad of 8. Dit was het nos -show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en 1 Brugge, 5 kilometer. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken 5... en tussen Hoevelaken en 1 Brugge, 4 kilometer...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 nummer drie ja, de. Nummer 2 took a pill was cool and when i sober felt ten years older but fuck it was something to do i'm living la i drive a sports car just to i'm a real big baller i made a million dollars and i spent it Down op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top drie van uh, vorige week. Op drie vonden we daar DNC Cake by the Ocean. De nummer twee was in handen van uh, Mike Pasner met I took a pill in Ibiza. En negen weken lang stond hij uh, vorige week in de lijst. En um, achterheen volgt op nummer één Easy, Baby Rexa En um, nou, met Baby Rexa. Met me, myself en I. Deze week beginnen we met de plaat die um, acht weken in de lijst staat.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 Zonder verpleit, het is muziek in mijn oor Ik bekend...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 Is men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 Da-da-dum-da-dum-dum Da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum Da-da-dum-da-dum-dum-dum dum da da There's a place I'm going No one knows me If I breathe real slow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 And remember how to love Da-da-dum-da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum da dum dum Da-da-dum-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum Everybody got their reason Everybody got their reason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 meet one more time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 You and me is more than a hundred miles. You and me is more than blue sky. You and me is more than it's our time to go. Dance with me one more time.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 Nou, Tijdens de toenee stond uh, Charlie Poot uh, in het voorprogramma en met hem maakte ze het nummer Marvin Gaye. In november is ze samen met Ariana Grande ook te horen op Boys uh, Like You en Who Is Fancy. I'm Gonna Lose You, haar samenwerking met John Legend, wordt in uh, januari 2016 haar vierde top 40 uh, notering. En een slordig jaar uh, na de release van haar uh, debuutalbum verschijnt op 13 mei haar tweede album Thank You. En van het uh, nummeren wordt Nul als voorloper uitgebracht. Haar eerste single dus, van haar tweede album. En die komt deze week uh, binnen op een hele mooie 31ste plaats. de Euro Breakdown. Moet wel het goede knopje indrukken, hè? dat is wel zo makkelijk. Dat krijg je hè? als je uh, een beetje in de war bent. Hier is ze. Megan trainer met no op 31. I think it's so cute. And I think it's so sweet. Oh you let your friend encourage you to try and talk to me. But let me stop you there. Oh before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 And swing your hips, girl, all oh, you got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 En daar weer drie puntjes achter is het Sebastiaan Vettel na zijn uitvalpartij in Hij Heeft 33 punten en Kimi Raikkonen, een maatje bij Ferrari, sluit de top 5 af met 28 punten. Max Verstappen staat na drie wedstrijden in de punten op een prima negende positie. Met nu al 13 punten, vijf puntjes achter Romain Grosjean met de Haas.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 Ja, ik weet niet in hoeverre dat voldoende is voor zijn carrière. Nou, maar ik denk uh, dat als hij naar Red Bull uh, toegaat... dat het uh, dat best wel een, een hele goede stap ja. voor hem uh, is uh, naar het podium plaatsen. Precies, dat is een mooie eerste stap. Hij is pas 18, dus Daarom, uh, hij kan nog hadden. zeker, zeker 20 jaar Formule 1 rijden. Nou, ik hoop het wel. Moet kunnen. <laughs> hey, kom, uh, Koen, Koeman, Koeman, <laughs> Tim. Hé, <laughs> oh, hey, dank je wel. Zo, Rick, uh, heb je nou de hele update gemist? Luister, dan uh, zaterdag uh, tussen 7 en 9 uur... s'avonds gewoon weer naar de Euro Breakdown. En anders uh, denk ik dat er uh, vanavond weer een short version komt. Ja, bij onze eigen, uh, eigen uitzending, de ZFM Beachmasters... komt er een korte samenvatting uh, rond de klok van 8. Nou, helemaal super. Dankjewel. Graag gedaan. De, de Euro Breakdown op vrijdag.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 De nummer 29 van deze week, de Chainsmokers. Samen met, uh, hier was het ook weer, Daya met uh, Don't Let Me Down. Hey, de eerste kwart van de lijst hebben we ondertussen gehad. Dat betekent uh, weer dat we een kleine resume gaan doen voor je. Op 40 vonden we Kloesho's met uh, Droomscenario. Op 39 staat Zeen met Pillow Talk. Jess Glynn is blijven zitten op 38 met Take Me Home. Met Simon's Catch Release op uh, 37. En op 36 vinden we dan Yal featuring Gabriella Richardson met 100 Miles...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 En op 29 vinden we dan de Chainsmokers featuring Daya met Don't Let Me Down. De, de Euro Breakdown op Leijno. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 28 staat Fleur East op 27, Ellen Walker op 26, X. dus. Maar wij gaan naar de 25 luisteren van deze week en naar Rochelle met All Night Long. Love me like. No is een Rosheil met all night Long op 25 deze week. Drie plaatsen gestegen van 28 dus naar uh, 25. De Euro Breakdown. Even hey, gaan uh, de 24 slaan we over. Zet Zalovelek met Candyman. 23 slaan we over en 22 en wij gaan naar de 21 toe. Hailey Steinfeld met Love Myself. Without you, yeah Deze namen net niet gehaald. Hoogste notering voor uh, Haley Steinfeld, onze uh, Disney-heldin, is uh, de derde plaats. Ondertussen wel weer uh, 16 weken lang uh, in de lijst, uh, hey, we, gaan, uh, we zijn aangekomen aan het uh, laatste nummer uh, van het uh, eerste uur.